ZFM via de kabel op 104.5 en in de ether op 106.9. Straks meer FM. Maar nu eerst het NOS nieuws van 12 uur. Marion Koekoek met het NOS journaal. In Amsterdam opent volgende maand de eerste medische kliniek speciaal voor allochtonen. Dat meldt het tv-programma Nieuwsuur. De kliniek richt zich op mensen die ontevreden zijn over de Nederlandse gezondheidszorg of er hun weg niet goed kunnen vinden. Het initiatief komt van een groep allochtone artsen van vooral Turkse afkomst. Zij zeggen dat mensen steeds vaker naar Turkije gaan voor onderzoek en behandeling... omdat ze Nederlandse artsen wantrouwen en zich in Turkije beter begrepen voelen. Dat wordt bijna helemaal vergoed door de zorgverzekeraar. Maar de allochtone artsen vinden dat hun Turkse collega's vaak... Het veel te veel medicijnen voorschrijven en onnodige operaties uitvoeren. Ze willen de ongeveer 30.000 patiënten helpen om via de kliniek... de weg terug te vinden naar de Nederlandse gezondheidszorg. In het Groningse Grote Gast is de eerste informatiebijeenkomst gehouden over ondergrondse CO2-opslag in het noorden van het land. Met 200 bezoekers was de belangstelling groter dan verwacht. Er waren ook veel mensen van buiten de gemeente. De meningen over de opslag waren zeer verdeeld. Naast voor- en tegenstanders waren er ook mensen die de opslag van CO2 sowieso onnodig vinden. Eerdere plannen om de CO2 ondergronds op te slaan in Barendrecht stuiten op veel verzet van de inwoners. De ministeries van Economische Zaken en Vrom hebben nu drie voorkeurslocaties aangewezen voor de opslag. De Groningse dorpen Sebal de Buren en Boer Akker en het dorp Eleveld in Drenthe.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 In Brazilië is tijdens een autorace een tribune ingestort. Daarbij raakten zeker 111 mensen gewond. 22 bezoekers liggen in kritieke toestand in het ziekenhuis. In het deel van de tribune dat instortte zaten ongeveer 500 mensen. Het weer vannacht droog en op veel plaatsen mist bij 12 graden. De mist kan morgenochtend lang blijven hangen. Daarna vrij zonnig. Het wordt morgen 20 graden. Dit was het NOS Journaal.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 You better have some spinach with your dinner So just push your head to the sky if you want to ride.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 Van antwoord ook op TV. Zie FM TV op kanaal 45. 45.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 ZFM f -M. live in Zandvoort. Let's go. En jij bent erbij. Jimmy, you know Everybody hates when you live on off rock and roll so you get high tonight And gimme light I wonder if you ever get yourself back here alive so you get high tonight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 Just what to do, all what to keep it Then I say I love you